een Klomp met het NOS-journaal. IS-strijders zijn opnieuw Palmyra binnengetrokken. Dat meldde internationale media op basis van Syrische activisten. Negen maanden geleden had het Syrische leger de stad juist heroverd op IS. De terreurgroep zou het noordwesten van de Syrische stad in handen hebben. Ook in het centrum wordt gevochten. Strijders zouden onder meer een opslagplaats voor wapens, een ziekenhuis en belangrijke graansilo's hebben veroverd. Vanmiddag werd al duidelijk dat die S-Palmira tot op enkele kilometers was genaderd en belangrijke gasvelden had ingenomen. Het dodental van de ontspoorde goederentrein met chemicaliën in Bulgarije is opgelopen naar zeven. Zeker 29 mensen zijn gewond geraakt, veel van hen hebben brandwonden. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij het dorp Hitrino in het noordoosten van Bulgarije. De explosie die ontstond nadat de trein was ontspoord veroorzaakte veel schade. Ongeveer vijftig gebouwen zijn verwoest en er brak brand uit. Het dodelijke ongeval met een verkeersportaal op de A9 is waarschijnlijk veroorzaakt door een botsing tijdens werkzaamheden op de andere weghelft. Dat zegt Rijkswaterstaat. Een voertuig zou tegen het portaal zijn gebotst waardoor de constructie met matrixborden naar beneden kwam. De politie kan dat niet bevestigen en zegt dat de oorzaak nog moet worden onderzocht. Het verkeersportaal viel vanmiddag op twee auto's die op de snelweg reden. Daarbij is één in zitten om het leven gekomen, een ander is zwaar gewond geraakt. In de Eredivisie heeft NEC thuis met gemak gewonnen van ADO Den Haag. In Nijmegen werd het 3-0. NEC maakte alle drie de doelpunten in de eerste helft. En op dit moment speelt PSV nog tegen Gohead Eagles en Excelsior's op bezoek bij Jereveen. De wedstrijd PEC Zwolle Willem 2 is net begonnen. Het weer is bewolkt en mistig en af en toe wat motregen. Vannacht wordt het vanuit het noordwesten snel weer droog. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten is kans op een enkele bui. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het en Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw, warmte, warmte. Kerst. Kerst! z f -M. Dit is Kerst met ZFM. Met nu. met nu de Nightwalk. Zaterdagavond het beste van dance en R&B in de mix. De mix. Mix. mix. ZFM's Nightwalk. Presentatie radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10. Showfact en U-mixen. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk. The on-air dance show. Dance for FM.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 Are you, are you coming to the tree? Burned necklace of hope, side by side with me Strange things have happen here, no stranger would it be Every man at midnight in the hanging tree Are you, are you coming to the tree? Are they strung up a man, they say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 het beste van de clubs uit die daar met DJ Kavos Kelly en voor nu lekkere muziek Alaya en Galio featuring Kevin Heden met Uzi de Kleptone Remix Is it he to you? Is it he to you? Is it he to you? bless you. I. Het is geen probleem. Ah, Kalender op de koelkast we komen dichterbij, schat. Ah, blijkt dat het grote stok geen plek voor jou en mij was. Eindstand, tralie ah, in de jungle en dat is moppie. Misschien ben je eenzaam, maar die plaatje, waar ben je jij dan? Ja. Ben, Kom eens naar mijn koe en volg mijn plan. Ja. Samen naar de plek waar niemand bij kan. Ja. We gaan een vierde man uit die we halen, visum voor een oh. homo. Oh, we kunnen naar de dropen. Af en in de jungle is goedkoper. Ik wil eerst nog grappig plukken van de bomen. Ik oh. hou je op, we gaan nog blij. Zijn we terug, wil ik dat jij hebt genoten? Zeg maar waar. I'm a dude in the penis. Wa wo ya hee? Boek, wat van mij is, is van jou, ik ben de realistische troep. Meest en bij mij blijven. Zeg maar wat je wilt, mommy, alles kan je krijgen. Ik ben je strijder, strijder. En als we leven in de jungle, dan ben ik hier voor je zegen. De jonge man, Rotterdam, die een beetje krioel spreekt. Dan ah, ik je like maar een vingerkring. Ik wil je in die kleding zien. Goeie in de zee, baby, reinig je body. Hier waar we gelukkig zijn zonder money. Dit is pas leve man. Want alles wat we leuk vinden kost geld in Nederland. Jij valt.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 jungle, wel even duur in de benen. Afrika terug in de jungle, wel even duur in de benen. Lux. van Nederland op Spanova. Het waren de heren uit Rotterdam. Dat was broederliefde met Jungle. En daarvoor hoorden we Sia. Samen met Kendrick Lamar met The Greatest. Ik heb nog even een beetje nieuws voor je. Rihanna die heeft afgelopen donderdag op Wereld Aids een HIV-test gedaan. Dat deed ze samen met de, prinsen, met de Britse prins Harry. Dat gebeurde allemaal op Barbados. En Jennifer Aniston ik denk dat Friends in deze tijd geen succesvolle serie zou kunnen zijn. Het verhaal past niet bij deze huidige tijd.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 Fiesta! On the ground, he's coach back to Peter so that I can Radio Zandvoort. Naam Mario Zandvoort.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 En dan gaan we doortellen, of aftellen eigenlijk, naar, uh, naar kerst. En dan een oud nieuwe. nieuw, update. De Als je het we even met Brainwash de Escape in Amsterdam... met onze eigen Zandvoorts en Begint er begint vanavond vanavond allemaal om 11 um, uur. Zo heb ik een beetje slap, Het begint allemaal om 11 uur vanavond. Nu tot 5 uur in de ochtend in Escape in Amsterdam natuurlijk. En uh, voor meer informatie, check de website escape.nl... met natuurlijk uh, onze eigen zandvoort en Raimundo En vanavond heeft hij uitgenodigde Plastic punk. Simeon Titus Live en Junto Donker komen voorbij. Dat allemaal vanavond in de scape. Het wedstrijd een Rainwash. En vanavond een stukje voorbij de scape. Als je scape in je linkerhand houdt, dan heb je aan je rechterhand heb jij, uh, Club R En dan vanavond de uh, Beer in the City 2016 Blowout Bash. Day Friendly. Het begint om 11 uur tot 6 uur in de ochtend. voor meer informatie check de website air.nl. Met onder andere de DJ's Azaf Dollof. Rado en Sergio. Dat allemaal dus vanavond in Club Air. Weer Necessity 2016, The Blowout Dash. En vanavond in Heineken Musical, ook een leuk feest. Oliver Helden's and Friends. Begint om 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Wanneer je vandaag verstikkt, je heinekenmusical.nl. Met natuurlijk uh, Oliver Helden's. Hij heeft, uh, hij heeft een heleboel mensen uitgenodigd.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 Leandro da Silva met uh, Samba Dromo. En daarvoor Mark, uh, Mark Fuck en uh, Danny Cruz met uh, Giving My Love. En dan is het nu even tijd voor de tien boven beste plaats van het danshoek. Deze week op tien Andrea Oliva met uh, Vermona. 9, deze week Dozen met uh, Projection. Op 8 Moby met Natural Blues, de Kojo remix. Op 7, Christian Prouwer met... Uh,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 ...en uh, Jesse X met uh, Saxo Marek en tot zover ook dit uurtje van de Nightwalk. Niet gedrukt. zometeen het nieuws heen weer. En er zijn er nog twee lang bij met zometeen als eerst als aftrappen... ...DJ Maal met zijn Global House Vibes en straks in het derde uurtje... ...gaan we naar Italië met het beste van de clubs uit Italië... ...met DJ Cavus Kelly. en voor nu laat je achter met Alice Kenji... ...met Yeah, yeah, yeah.